Aan de Amsterdamse Universiteit worden mensen opgeleid. Voor de Amsterdamse Universiteit leven de kwaliteit. En ze kunnen later nergens anders heen. Maar dat voelen ze niet als een bezwaar. Want wie wil nou later ergens anders heen. Zo gezellig met z'n allen bij elkaar. Aan de Amsterdamse Universiteit. In een sfeer van solidariteit. Met de Amsterdamse Universiteit leven de kwaliteit. Want de Amsterdamse Universiteit bruist van actie en van strijd Voor de Amsterdamse Universiteit en levende de kwaliteit En soms gaat er eentje dood of met pensioen Voor de wetenschap een regelrechte strop En omdat van buiten niemand aan hun eisen kan voldoen Schuiven ze allemaal een plaatje op. Want de Amsterdamse Universiteit is een bron van zekerheid Voor de Amsterdamse Universiteit leven de kwaliteit en de Amsterdamse Universiteit trekt al jarenlang profijt van de Amsterdamse Universiteit. Leven de kwaliteit. En alles gaat een goed en democratisch overleg en zou er sprake zijn van een complot, dan hebben ze nog altijd een zeer bekwaam bestuur, want die jongens zitten daar niet voor Jan Lul. Ach, de Amsterdamse Universiteit besteedt al zijn energie en tijd aan de Amsterdamse Universiteit. Leven de kwaliteit. De Amsterdamse Universiteit wordt al jaren goed geleid Door de Amsterdamse Universiteit Leven de kwaliteit, leven de handigheid Leven de haat en nijd, leven het wanbeleid Leven de, leven de, leven de, leven de, leven de, leven de kwaliteit